Drie uur. Mannix Appelse met het NOS Journaal. In drie dagen tijd is er 2,2 miljoen euro opgehaald voor Libanon via Giro 555. Dat hebben de samenwerkende hulporganisaties laten weten in een eerste tussenstand. Sinds vrijdag is het Giro-nummer geopend en worden Nederlanders via spotjes opgeroepen om te doneren. Het geld is bedoeld voor noodhulp, maar ook voor de wederopbouw van Beirut. Door de explosie van vorige week dinsdag werd een groot deel van de stad verwoest. De oproep van Vitens om water te besparen heeft effect gehad. Het drinkwaterbedrijf riep zaterdag op om te stoppen met het sproeien van tuinen en het vullen van zwembadjes. Omdat anders de waterdruk verlaagd zou kunnen worden. Sindsdien is het verbruik licht afgenomen. Toch zijn de zorgen bij Vitens over het waterverbruik nog niet weg. Het bedrijf zegt dat als mensen weer meer water gaan gebruiken, de waterdruk alsnog verlaagd kan worden. Het aantal vliegtuigpassagiers dat zich misdraagt stijgt sterk sinds het vliegverkeer weer op gang is. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport is er een duidelijk verband tussen de incidenten en de coronaregels. In juli waren er 94 meldingen van overlast, 58 daarvan hadden te maken met corona. De inspectie waarschuwt dat het toenemend aantal incidenten gevaar kan opleveren voor de vliegveiligheid. Een groep van twintig jongeren heeft gisteren onrust veroorzaakt bij een zwembad in Almen, niet ver van Zutphen. Ze waren zo vervelend dat zwembadpersoneel de politie inschakelde. Twee jongeren zijn aangehouden, een van hen sloeg een agent tegen het hoofd. Later kwamen mensen verhaal halen bij het politiebureau. agenten gebruikten daar pepperspray en de wapenstok om de groep te laten vertrekken. Er werden nog eens twee jongens aangehouden voor belediging. Ook is een moeder gearresteerd die de arrestatie van haar zoon belemmerde. Het weer. Zon- en sluierwolken. In het oosten is kans op regen of een onweersbui. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond is het nog lang tropisch warm en ook vannacht koelt het niet veel af. Het wordt 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er wordt op dit moment geen files gemeld.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. ZFM. Zon. Zandvoort Een de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. like it. Van uh, Zandvoort op zaterdag begonnen we met deze lekkere desk classic uit de jaren 80 van Aura. Ja, de groep is niet zo bekend geworden, maar dit was wel een hele grote hit destijds uh, daar in de discotheken. Like I like it. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Het is 30 graden hier in Zandvoort. En gelukkig uh, doet de Aircoat lekker hier in de studio aan de Tolweg 10A... Maar toch is het nog wel een klein beetje warm. Een uh, obergen, flesje, water voor mij is inmiddels alweer uh, uh, helemaal, uh, helemaal empty. Helemaal leeg. Dus, uh... hey, goed, jij houdt je keurig aan de, de adviezen. En daar kom ik straks nog even op terug. Wat te doen uh, als je een dag naar het strand gaat. En uh, hou rekening met dit en hou rekening met dat. Maar daarover later meer. Zo is het. Het tweede uur. Ja, we hebben natuurlijk uh, de kwalificatie. De kwalificatie die is zojuist begonnen met nog ruim 10 minuten te gaan in Q1. En uh, de, de eerste tijden zijn gezet. En uh, als eerste, uh, momenteel de snelste, ja, komt-ie. Hoekkelberg. Ja, vindt hij niet, niet te gek? Heeft hij een foto gemaakt? Ja, hij heeft een foto gemaakt. Ik ook trouwens. <laughs> oh, jij ja, ja. ook. Heel goed. En vooralsnog de snelste op de baan. Maar goed, de kop is er net af en de grote jongens moeten allemaal de banen... terwijl ik dat zeg, gaat Hamilton de snelste tijd neerzetten. 48.000 sneller. We houden nu allemaal op de hoogte van de ontwikkelingen. En natuurlijk met name de spanning in Q3 straks. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort.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 Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 06.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerlid. En we zijn er niet alleen op 106.9, maar ook op DAB sinds kort. DAB kanaal 6a. Dan kan je in de hele regio luisteren naar ZFM Zandpoort. Maar in je hoofd zitten. Je weet niet wie het zingt. He? Nou, dat, dat had je vorige week. Was dat het geval. Gelukkig, dacht zijn Anders weten we wat. Future World Orchestra... ...en Desire hoorde je. Nou, Q1. Verstappen Hamilton staat op 1 op dit moment. Verstappen op P2. En Bottas P3. Alles is zoals het zou moeten zijn, toch?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 Nog zo, als het niet moet zijn, maar voer. Alles voor de winter, hoef ik geen zeilen te eisen. Alles voor de winter, hoef ik de haven niet Alles in de winter blijkt zo licht en warm. Hier in mijn huis en zonder plan. Deze plaat gaat zeker een hele grote hit worden hier in Sanford en in Nederland natuurlijk. Hè? Miss Montreal en uh, Dicky Deks en alles is zoals het zou moeten zijn. Ja, dan gaan we eens even naar de Q1 kijken. Even kijken of alles uh, zo is zoals het zou moeten zijn. Uh, ja, Lewis Hamilton met, met nog twee minuten te gaan op uh, P1. Uh, Bottas P2 en Max Verstappen P3. Dus eigenlijk is het wel een beetje rijk ja. zoals het zou moeten zijn, maar... Ja, de P4 is natuurlijk wel interessant. Dat was Hulkenberg. die staat er nog steeds. Keurig Kijk, op een vierde plek. We even naar even het verschil. Verstappen is nu 0,3 seconden langzamer dan uh, Hamilton. En dan moet je straks even kijken in, in, in de Q3. Wat dan het verschil is. Uh, die, bijna een seconde, denk ik. De Mercedes hebben nog ergens altijd een knopje. Maar waar? Ja, nee, in <laughs> ieder geval uh, moeten we het er even mee doen. Uh, in ieder geval een goede prestatie van uh, onze eigen Max Verstappen. En uiteraard voor uh, Nico Hulkenberg. Ja, maar vanwege het aanhouden de warme weer... verwachten de veiligheidsregio Kennemerland ook de komende dagen opnieuw veel drukte aan de stranden. Maar ook in natuurgebieden en bij andere trekpleisters. Houdt u er wel rekening mee dat de gemeente en de politie... bij grote drukte of volle parkeerterreinen... de toegangswegen kunnen afsluiten? Nou, gisteren hebben ze het gedaan. Vandaag hebben ze het uh, uh, uh, ook al gedaan. Ik, ik heb geen zicht op de bussen rijden... maar gisteren reden, gisteren reden de bussen ook niet verder dan Haarlem... Hè, die uit Amsterdam kwamen. Dus dat was ook wel even een, een ingreep om het zomaar eens te zeggen. Maar goed, in ieder geval, voor zover ik weet zijn alleen de, de auto's worden nu weer teruggestuurd. Goed, zowel afgelopen week was het zoals u weet hartstikke druk in onze kustgemeente. De stranden zelf konden de drukte de anderhalve meter afstand houden over het algemeen goed aan. De drukte, stagnatie en beperkingen deden zich vooral voor op de parkeerterreinen en toegangswegen. Er moesten maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Ondanks de drukte kon de veiligheid door vele voorzorgsmaatregelen worden gewaarborgd. De veiligheidsregio wil dit graag volhouden... en spreekt de bezoekers aan op de eigen verantwoordelijkheid. Iedereen blijft van harte welkom aan de kust van onze regio... en op andere plekken waar verkoeling wordt gezocht. Maar onze oproep, hun oproep blijft, doe dit verstandig. En daar hoort de volgende checklist erbij. Plan je heen en terugreis zorgvuldig. Check vooraf de drukte op de weg bij de ANWB, in de trein bij de NS... en op de locatie het strand en het Duinmeer, etc. Kom bij voorkeur met de fiets of scooter. Neem voor onderweg voldoende eten en vooral drinken mee. Volg ter plaatse de instructies van de verkeersregelaars op. En als het ergens te druk wordt, ga dan naar een andere plek om van het weer te genieten. En houd je altijd aan de basisregels, blijf thuis bij klachten... Houd anderhalve meter afstand en was vaak je handen. En volg natuurlijk de nieuwsgaring. Zowel de nieuwsberichten op de radio als uw eigen lokale radiozender ZFM. Dankjewel Albert-Jan. Geniet veilig van de mooie dagen hier in Zandvoort. Je bent van harte welkom. Hou je wel aan de regels. Hè? Voor iedereen doe je dat trouwens. I'm Radio wordt uh, elke gouden oude platina ook des van de Hunters en de Russians by an eye. Inmiddels, uh, Albert-Jan, zit Q1 erop en jij hebt uh, Q1 een uh, beetje gevolgd. Hoe is het gegaan met Max en hoe is het gegaan met Steamgenoot teamgenoot en hoe is het gegaan met de Hulk? uiteraard? Nou, de Hulk staat keurig achter uh, Max, maar boven Max staat Albon. Hé? Ja, Albon staat, heeft de derde snelste tijd neergezet. Hij zit de derde, vier Max. Oh nee, Hulkenberg is inmiddels weggezakt. Die staat op plek 9. Ja, het lijstje verschijnt net niet meer op beeld. Maar goed, in ieder geval, ze zijn door. En Albon is natuurlijk heel erg verrassend dat hij doorgaat. Nou ja, de Mercedes, bedoel, Max staat nu op een kleine 5 seconden achterstand. Met uiteraard nog twee kwalificaties te gaan. We houden u op de hoogte. Zo is het, en weer meer muziek. We gaan even lekker zonnige klanken draaien. Even naar uh, Italië. Zou je dat niet verwachten als je het deuntje hoort? Cello Dus zo gingen we even naar uh, Italië toe, uh, op het dan Heb je een vakgenoot genoten van het plaatje? Nou, ik vind het heerlijk. Veel van die Engelse nummers, maar dan in andere talen. Het is hartstikke leuk. Ja, ja toch. Ja. Nou, we hebben met plezier gedraaid. We hebben dingetje, die hij heeft toch, die koppen heeft hij gemaakt. En dit is het origineel van uh, dat plaatje. Ja daar je je face. When I was a boy, just about Mama used to say, don't stay out too late with the better boys. Always shoot the pool, Josephy gone to flunk a school Boy it making me sick, all the thing I gotta do I can't get no kicks, I always got to follow rules Boy it make me sick, just to make the lousy bucks Got to feel like a fool And the mama used to say all the time What's the matter you? Hey, gotta no respect What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad. It's a nicer place. I'll shut up for your face. That's my mom. I cannot remember. Big accordion and solo. Ah! Play that thing. Really nice, really nice. But soon come a day gonna be a bigger star.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 so good. You ought to learn that this is a song, it's a really a simple. See, I sing, what's the matter you? You sing, hey, and then I sing it the rest, and then at the end, we can all sing, ah, shut up for your face. Okay, let's try it really. Uno, two, three, what's the matter you? Hey! Got a new respect? Hey! What do you think you do? Yeah. Hey. Ik kwam van de week deze single shout your face tegen. Ik denk nou die moet ik maar weer eens gedraaien op de zaterdagmiddag. En uiteraard ook leuk om uh, dat Frank Paardenkoper daar een parodie uh, op heeft gemaakt. Onder uh, dingetje heeft hij die uitgebracht. En houd toch die koppen voor uh, de wat oudere luisteraars. Uh, die weten de plaats zeker nog wel uh, te herinneren. Onze eigen Frank Paardenkoper ook trouwens uh, vaak te horen bij ZFM. Uh, uh, bij uh, collega Ger Loogman doet hij uh, samen uitzending mee, het uh, jan Oké, okay. door de week. Door de week. Oké. Okay. Exacte dag moet je even goed houden, maar uh, blijf gewoon luisteren naar de radio. hoor. zullen van weer een keer langskomen. Goed, uh, zeezwemlessen voor kids. Nou, niet, niet, uh, niet onwenselijk, denk ik. Want hoe gevaarlijk de zee kan zijn, dat bleek natuurlijk afgelopen week wel weer eens. Langs de hele kust waren er levensgevaarlijke situaties in zee. En in Zandvoort werden drie kinderen op het nippertje gered toen zij in een muiterricht waren gekomen. Jo-Pol, al 30 jaar zwemonderwijzeres. Jo-Pol jo moet ik zeggen. weet dat als geen ander. Daarom is zij een sea clinic gestart op het Zandvoortse strand. Waarbij zij kinderen, ook van toeristen, kennis wil laten maken met de kracht van de zee. Tijdens deze clinics leren de deelnemers alles over de zee. Bijvoorbeeld dat het zwemmen in zee totaal anders is dan zwemmen in een zwembad. De afgelopen zondagen heb ik twee try-outs gedaan met kinderen van collega's en vrienden. En afgelopen zondag was de eerste clinic. Er hadden zich twee meisjes aangemeld die logeerden bij Kiros in Zandvoort. Jo Paul, ik wil uh, kinderen vooral laten voelen hoe sterk het water is en dat, uh, dat er sterke stromingen kan zijn. En wat je moet doen als je in een mui terechtkomt. En niet tegen, tegen inzwemmen, maar je meelaten drijven, geef ik ze mee. Dat is heel belangrijk om te weten. Vol vertelt de deelnemers eerst op het strand hoe het water werkt... en wat de invloed van het, de wind is. Ook leg ik uit wat de vlaggen op het strand betekenen... en dat je respect moet hebben voor de zee. Daarna gaan we het water in met, zijn, met een wetsuit en een zwemboei... en maken we er behalve leerzaam vooral een leuke les van vol fun. Het is volgens Jo, uh, die als geboren en getogen Zandvoortse alle geheimen van de zee als kind heeft leren ontdekken... de bedoeling dat kinderen hiervoor hun hele verdere leven iets aan hebben. De clinic is inclusief de huur van een wetsoet en een zwemboei als mede een drankje tegen de dorst. De Sea Clinic wordt gehouden op iedere zondag in augustus. Verzamelen om 1 uur bij de strandafgang de spot. De kosten bedragen 30 euro per persoon voor 90 minuten. Om mee te kunnen doen moeten de kinderen wel een A-diploma hebben. Aanmelden kan via de zandvoortsstrandapenstaatjehotmail.com... de zandvoortsstrandapenstaatjehotmail.com... of telefonisch 06-813-83418. 06-813-83418. Er kunnen maximaal vijf kinderen per clinic meedoen. Bij veel animo wil Jo mogelijk deze clinic ook op de woensdagmiddag gaan geven... Een geweldig goed initiatief. Ja, zeker. Dat uh, doet ze helemaal goed. En uiteraard uh, heel veel plezier daarbij, uh, Joe. Uh, en uh, goed dat je daar uh, mee bezig bent, inderdaad, voor de kinderen. En die uh, laten kennismaken met uh, alles wat uh, met de zee te maken heeft. De heertzooi hier op de zaterdagmiddag. Hier is Savage Love uit de top 40 van dit moment. But I still want that You're sound is love Your sound is all of love Your sound is of love You could use me Cause I still want that Baby, I hope that this ain't karma Cause I get around You wanna run it up I wanna lock it down I Usually don't be falling, Be falling, fallin' fast You got a way of making Me spend up all my cash And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 En ook dit was weer een single van Jason Derulo. You're the savage love. Uit de hitparades van die moment. Voordat we weer doorgaan even een pit reportje, Want Albert -Jan, jij volgt Q2 zitten we inmiddels in. Ja, klopt. En, en hoe gaat het daarmee? Nou, we verstappen inmiddels bijna een seconde achterstand op Bottas en Hamilton. Die momenteel het stuivetje wisselen voor plek 1 en 2. Hadden we dat niet voorspeld? Ja, nou, ja, ja, ja, ja. Maar, maar hij, Max staat op de, de hyper en de anderen staan op de mediums. Dus waarschijnlijk daar het verschil in zit. En een tiende van een seconde sneller dan Verstappen was Ricciardo... die momenteel op een derde plek staat. Verstappen zakt nu zelfs terug naar plek 5... omdat Leclerc ook sneller is. Maar nogmaals, ze staan op verschillende banden. De eerste vier is dan op mediums en hij staat op de hypers. Dus daar wellicht het daar het verschil in kan gaan zitten. Want dat is natuurlijk weer belangrijk voor morgen... voor de eventuele start, als er wat er zou zijn, of zou gaan gebeuren. Dat klopt. Uh, bedoel je de, de witte banden? Ja, ja ik zie dat, hem. Ja. De harde banden is dat. Ja. Uh, kijken we naar het maatje van, uh, van Verstappen is inmiddels op een zevende plek terug te vinden. Dus vooralsnog gaat het goed. Kijken we nog even naar Hulkenberg. Die heeft het zwaar in deze Q2. Die staat momenteel op een dertiende plek. Ook op mediums. Oké, okay, dan hij gaat. 6 uh, minuten te gaan. Maar. Ja, dan gaat Max, uh, die gaat daar iets uh, mee uithalen, Albert Jan. Heb je hem al door ja ja, ja, ja, Ja, klopt. Dan gaat hij als enige op uh, de harde bandjes uh, van start en dan kan hij heel lang doorrijden. Wat, waar zou ik zijn zonder jou? <laughs> ja, ja dan, <laughs> dat weet ik ook niet. <lacht> Laten we maar een foute zomerhit gaan draaien dan. Zo'n foute top uh, 2000 heb je en daar staat deze ook in. Maar hij is wel lekker zoals 30 graden is hier in Stanford. De single from The Gypsy Kings en Bandolero. Ese amor llega si in esta manera, no tiene la culpa. Caballone la tabana, porque muy despreciado por eso. No te perdonó. Ese amor llega así in esta manera. No tiene la culpa. Amor de compreventan, amor de nel pasado, ven Deze foute zomerrit van alweer heel veel jaar geleden van de Gypsy Kings. En Bandardero. ja Jawel! Q2, daar zitten we hier nog uh, iets meer dan twee minuten te gaan. Daar uh, Bottas 1, Hamilton 2, Ricciardo 3. En Marxenstap op P5. When my baby, when my baby smiles at me, I go to Rio. De Janeiro, my Mio I go wild and then I have to do the summer.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 My baby smiles at me, the sun all out Easily. You know that's just not me Weer uh, wil gaan, nou dat hoeft niet hoor, want hier hebben we gewoon 30 plus graden in uh, Nederland en ook uh, in Zandvoort zitten we zo tegen die 30 graden aan. En we krijgen net een uh, berichtje van onze uh, vaste luisteraar in uh, België, Sean. Hey, Daar is het uh, zelfs 36 graden op dit moment. Zij zegt, uh, hij zegt, hou jullie het een beetje vol daar in de studio, plakken de plak. Kan beter aan John vragen. Nou ja, inderdaad John. Maar ja, we hebben een airco, maar ik moet eerlijk zeggen dat hij het wel heel zwaar heeft hoor, die airco. Uh. Ja, hij moet vo denken. Je voelt uh, iets, maar... Uh... Ja, nee, maar goed, maar als je buiten loopt, dat ik er net ook, kwam, er komt een heel licht zeewindje kwam eraan. Dat hadden we gistermiddag ook. En dat haalt net even de, de kop eraf. Nou, oké. Okay. Jij, jij zegt het. Blijf geloven. Wat, wat gaan we doen? Nou, uh, afgelopen donderdag was natuurlijk die persconferentie van uh, meneer Rutte. Ja, klopt. En uh, wij volgen natuurlijk ook al uh, enkele weken lang de ondernemers en de, uh, de, uh, de uitbaaters van horecagelegenheden in Zandvoort. En wat heeft dat voor hun dan allemaal weer voor gevolgen? En uh, het kopje boven het artikel is registratieplicht voor horecabezoekers zorgt voor vragen over privacy en haalbaarheid. Horeca en pretparken moeten twee weken de deuren sluiten als er meerdere besmettingen worden vastgesteld. Dat liet premier Mark Rutte uh, afgelopen donderdag weten tijdens de persconferentie over het toenemende aantal corano koran besmettingen koran Kijk uit het woord, jongen. Ik heb daar wat Corona. <laughs> Virusbesmettingen. Als er uh, de virus in een supermarkt wordt vastgesteld, uh, hoeft deze niet dicht. We moeten wel dicht en wij wel. Dat is gewoon niet eerlijk, al dus Rob Baltus van de Koninklijke Horeca Nederland, regio Noord-Holland. Bezoekers van horecagelegenheden moeten bij aankomst hun naam en contactgegevens laten registreren... zodat die gebruikt kunnen worden voor bron- en contactonderzoek. Nou hoor ik net uh, vandaag dat... In Amsterdam ze daar niet meer aan doen, doen, dat uh, contactonderzoek. Omdat ze gewoon mensen te weinig hebben. Ja, klopt. Maar die worden wel weer opgeleid. Want uh, dat gaan, uh, gaat uitgevoerd worden door militairen. Oké. Okay. Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> Dan moet je uitkijken. <laughs> de Koninklijke Horeca Nederland, regio Noord-Holland, zegt zich opnieuw aan de regels te zullen gaan houden. Wel twijfelt een woordvoerder over de haalbaarheid daarvan. Natuurlijk gaan we het weer doen, maar in de praktijk blijkt het lastig. Als je een vol strandpaviljoen hebt, is het een flinke klus en niet iedereen gaat zitten. Mensen halen ook een drankje en gaan weer weg, al woordvoerder dus Rob Baltus. Hij noemt het beleid van de horeca ook dubbelzinnig. Als er, als er virus in een supermarkt wordt vastgesteld, hoeft deze niet dicht. En wij moeten wel dicht, dat is gewoon niet eerlijk. Ik zie zes mensen volgepropt in een auto die hier naartoe komen en daar gebeurt niks mee. Daarnaast twijfelt hij over of het, van al die gegevens, het bewaren of het bewaren, sorry, van al die gegevens wettelijk wel mag. We zitten toch met de privacy, uiteindelijk uiteraard gaan we ook ons eraan houden. Als dit een, een tweede golf voorkomt en de horeca niet opnieuw dicht hoeft, dan teken ik ervoor. Directeur van de Landelijke Koninklijke Horeca Dirk Baljaarts gaat ervan uit dat de registratie van gasten vrijwillig is omdat verplicht achterlaten van naam- en contactgegevens vanwege de privacyregels niet kan. Hij vraagt zich af of de sluiting van onder meer cafés en restaurants voor 14 dagen als er meerdere besmettingen zijn een strafmaatregel is of dat dit noodzakelijk is voor de volksgezondheid. Horecazaken die besmette gasten binnen hebben gehad... zouden in zijn ogen na het treffen van een paar maatregelen snel weer open kunnen. De focus ligt nu op de, wel heel erg op de horeca... terwijl het aantal besmettingen daar niet altijd het hoogst is. Zoals ik veel artikelen over dit gebeuren publiceer... Uh, eindig ik altijd met historische woorden. Dit wordt weer vervolgd. Ja, zo is het ook. Want het is uh, op zich uh, wel een heel uh, raar verhaal. Ik heb gehoord trouwens over dat uh, bewaren van de gegevens. Ja. Dat als je dat dan doet... dan moet je ze binnen 24 uur weer uh, verwijderd hebben. Of vernietigd zelfs. Om, is dat wettelijk iets? Dat, is, dat zou weer iets met de privacy uh, te maken hebben. Okay. Maar ja, dan heeft het eigenlijk weer geen zin. Nee. Want binnen 24 uur dan, uh, is het nog niet belangrijk uh, om het uh, te weten. Want... Dan wordt het bron- en contactonderzoek nog niet uitgevoerd. Dus... Maar er worden natuurlijk ook nog een heleboel mensen... die lopen nog steeds uh, ja, on ongetest rond. Ja, nee. een heleboel Nederlanders. We kunnen er één ding over zeggen, Albert-Jan. Life is a rollercoaster. <lacht> ja, en daar uh, heeft Ronan Keaton een aantal jaren geleden... een uh, behoorlijk hit mee gehad. Ook dit was een zomerrit uh, van uh, een aantal jaren geleden. We draaien hem nog een keertje. Life is inderdaad een rollercoaster. De, de single van Ronan Keaton en uh, Life is a Rollercoaster. Afgelopen donderdag was bij uh, ZTV uh, in de uitzending burgemeester David Molenburg. Klopt. Heb je dat uh, interview uh, nog uh, gehoord bij ja. onze collega's? Ja, zeker. Dus het uh, nou ja, was natuurlijk... Uh, uh, die, man, die man heeft het hartstikke druk. Maar ze monitoren natuurlijk op dit soort dagen... Uh, ik zou bijna zeggen continu de ontwikkelingen van het in, inkomen en het uitgaande verkeer. En verhelderend was uh, om, om te horen dat van ja, je kan op een gegeven moment wel zeggen, er komt niemand meer in. Maar dan, uh, als het op een tijdstip gebeurt dat, dat er al mensen naar weer terug gaan, dan krijg je dus dubbel last. Hè? Dus mensen die er niet meer in kunnen en uh, mensen die je Zandvoort verlaten. En uh, tuurlijk, als je, iets, uh, als je op een gegeven moment uh, een dorp afsluit, uh, zeker als het voor de eerste keer is, dan, dan gaat het natuurlijk niet vlekkeloos. Nee, klopt. klopt. Stel, stel dat jij nou in haarlem had gezeten en je rijdt terug en uh, je had dan een, een, een, een handhaver tegen jou gezegd had van nou, uh, u komt er niet meer in. Dan zeg ik, uh, bekijk het maar. Ja, maar ik... Uh, ik bedoel, ja, ik weet niet hoe ik zou reageren. Maar ik, ik, ik, die man, die, die, zulke dingen kunnen gebeuren. Nee, dat klopt. Daar moet je ook aan houden. En ook als je het achterliggende verhaal hoorde van de burgemeester... Ja. dat het ging om de hulpdiensten die Zandvoort niet meer in of uit konden. Ja. Dus denk aan de, aan de ambulances en dergelijke. Ja. Vandaar dat ze echt even anderhalf uur lang Zandvoort... helemaal afgesloten hebben voor iedereen. Ga je uitzonderingen maken, ja, dan kan je wel aan de gang blijven. Nee. Dus dat betekent ook dat het was vrijdag... dat er op een wisseldag van Centerparks... Ja, dat, da dat gewoon heel veel uh, gasten van uh, Centerparks... die kwamen ja. Zandvoort uh, niet meer in en die zeiden... ja, maar we hebben gehuurd bij Centerparks voor een uh, weekendje. Ja, ja maar joh, moet je echt even een uh, aantal uren wachten. Maar natuurlijk, als zulke... Als zulke, zulke iets voor de eerste keer krijgen natuurlijk met dat soort knelpunten te maken. En da daar gaat de gemeente natuurlijk ook wel, wel uh, weer oplossingen voor zoeken. En zoals dit weekend zullen we ongetwijfeld daar wel de, de, de kranten weer op kunnen naslaan. Maar... Uh... Die leert daar natuurlijk ook weer van. De, de veiligheidsrisico. De, de buurt- kustgemeenten leren daar natuurlijk ook van. En die hebben ook overleg. En die evalueren dat weer. Moet eens kijken hoeveel tijd daarin gaat zitten. Mm -hmm. Dus ze monitoren dat natuurlijk bijna constant. Ja, je, Alleen... zit, je zit een beetje tussen, tussen de economie. Hè? Zeg maar de ondernemers ja. hier in Zandvoort. En, en de veiligheid. Ja. En ook omtrent corona uiteraard. Dat is een hele belangrijke. Ja. En dan ook voor onze Duitse gasten hebben we nog een mededeling. Wat... Ook in Zandvoort vindt het prettig, als ze in ieder geval proberen zich te houden aan de regels. Enger Kontakt zwischen Menschen führt leicht zur Ansteckung. Wenn wir alle meer Abstand halten, kan sich das Coronavirus niet zo so leicht verbreiten. Schon diese einfache Maßnahme verlangsamt die Ausbreitung. Lasst ons runterschalten. Und auf Abstand gehen. Damit wir uns und andere nicht anstecken, damit besonders gefährdete wie ältere Menschen und chronisch Kranke geschützt werden, damit Arztpraxen, Krankenhäuser und Intensivstationen nicht überlastet werden. Zusammen gegen Corona. Und so ist es, wir müssen uns alle an die Regeln halten, auch hier in Zandvoort.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 Schön, du mm, alle kommen vorbei, ich brauch dich rauszugehen. Tommse im See, ich See. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen und Blätterlieden auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch dich rauszugehen. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Hab tauge ooren, een weißen baard en zit in garten. Mijn honderd enkels. Dat was Pieter Fox en Housam C. We zitten in Q3, nog vier minuten te gaan. Hamilton op P1, Bottas P2, Ricciardo op P3. En Max, verstap op vijf.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 Sinds vrijdag is het gironummer geopend... en worden Nederlanders via spotjes opgeroepen om te doneren. Het geld is bedoeld voor noodhulp, maar ook voor de wederopbouw van... bij het moment 29 coronapatiënten. Dat zijn er twee minder dan gisteren. Unilever verhuist het hoofdkantoor niet naar Londen... als er een vertrekboete van 11 miljard euro wordt opgelegd. Dat schrijft het bedrijf aan de aandeelhouders. In een wetsvoorstel van GroenLinks staat dat bedrijven die vertrekken... moeten afrekenen met de Nederlandse samenleving... De 11 miljard is onder meer gebaseerd op een deel van de beurswaarde van het bedrijf, min al betaalde belastingen. Unilever verwacht dat het plan van GroenLinks het juridisch gezien niet gaat halen. En gaat door met de voorbereidingen om voor het einde. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.